In de zaak zijn 150.000 capsules X in beslag genomen. Op het EK voetbal heeft Rusland, de ploeg van Dick advocaat... met overmacht gewonnen van Tsjechië. In het stadion van Vrotslav werd het 4-1. Eerder speelden Gastland Polen en Griekenland gelijk. Daar werd het 1-1. Komende avond speelt Oranje zijn eerste EK-wedstrijd tegen Denemarken.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 Goedenacht, welkom terug bij Casa Luna. Wij zijn nog een uurtje bij u en dit is uur voor de luisteraar. Luisteraars komen aan het woord. Mensen die mailen en twitteren ook trouwens. Alleen dan niet zelf. Uh, op welke manieren heeft u met de zee te maken gehad in uw leven? Welke avonturen heeft u in, aan of op zee beleefd? Heeft u misschien ooit gewerkt op zee? Als visser of uh, nou, hoe dan ook... Hey, op een platform, een olieplatform, je kunt het zo gek niet verzinnen of u mag het vertellen. Heeft u gejutterd op het strand? Heeft u gewoond aan zee? Gedoken in zee? Vertel ons uw verhalen en vertel ook wat u zo fascineert aan de zee. Als u wilt bellen kan dat via 0800-1121. 0800-1121. Als u wilt mailen kan dat via casaluna@ncv.nl En twitteren kan naar hashtag casaluna. Ik heb nu eerst uh, Peter Smit aan de telefoon. Ik heb daar net al iets over verteld. Dat ik die... Ja, ik heb zijn naam toen net niet genoemd. Maar dat is een, een fotograaf die, uh, die heel veel plastic opruimt op straat. Peter Smit, goeienacht. Goeienacht. Ja, je kunt het zelf beter vertellen dan ik. Hoe werkt het precies en hoe is het begonnen? Uh, het is begonnen uh, doordat ik een blog wou gaan schrijven over het klagen. Um, wat ging je schrijven? Een blog wil ik gaan schrijven over klagen. Over mensen die uh, over van alles en nog wat. ...aan het klagen waren en eigenlijk er zelf niks aan deden. Ja. En uh, ik, ik wou eigenlijk voorbeelden stellen van... Uh, nou ja, ...als je er wat aan doet in plaats van klagen... ...dan voel je er stukken beter bij... ...want dat had ik ooit zelf aan de lijf ondervonden. En uh, omdat ik zo'n blog aan het schrijven was... ...dacht ik van waar klaag ik zelf dan verder nog over? En dat was zwerfafval. Dus toen dacht ik van ja, daar mag ik dan dus ook niet meer over klagen... Uh, maar wat kan je er dan wel aan doen? Ik wil niet naar de andere wijze van uh, ja, dat, uh, wat, wat die eraan moeten doen, maar wat kan ik er zelf aan doen? En het simpelste was om het zelf op te rapen. En het gekke was dat ik in eerste instantie me een beetje schaamde om, om het op te gaan rapen, want ja, je ziet het bijna nooit iemand doen. Het, is een beetje, het wordt een beetje geitenwollen, zokkerig gevonden om zwervenvallen op te rapen. En ik ben me erin gaan verdiepen en toen ben ik me eigenlijk heel erg rot geschrokken van zwerfafval zijn. Ja, nou, ik wil even bij het begin beginnen. Want wat, Zag jij op je, om je heen steeds meer uh, plastic op straat verschijnen? Ja, ja en, en zeker als je er een keer op gaat letten... ...want het is ook voor veel mensen een blinde vlek. Ik steek nu af en toe mensen aan die het ook gaan doen... ...en die zeggen van... ...ja, nu ik er een keer op let, zie ik pas hoeveel er ligt. En voor die tijd zag ik het niet. Ja, en je zag het en je dacht... ...ik moet me er niet aan gaan ergeren... ...maar ik moet er wat aan gaan doen. Ja. En je bent je daarin gaan verdiepen. En waar ben je toen achtergekomen? Uh, nou ja, de plastic soep. I iets wat we tegenwoordig gelukkig steeds meer horen uh, van die enorme hoeveelheden plastic die in de oceanen drij uh, drijven. Ja, we hebben het er net nog even over gehad. Ja. En uh, ja, wat we eigenlijk niet doorhebben is dat het ons ecosysteem en dus eigenlijk ook in onze voedselketen terecht komt. En dat dus al dat plastic... Uh, uh, op het bordje van onze, letterlijk op het bordje van onze kinderen terechtkomt. Ja. Nou, is dat een plastic soep? Dat drijft van alles in de zee natuurlijk, maar er is ergens een gebied, de grootte van Spanje en Frankrijk. Dat heb ik net begrepen van professor De Baar, dat dat niet één grote plak is, maar nee, dat dat precies. verspreid is. Dus maar, ja. maar in ieder geval, dat ligt ongelooflijk veel plastic en in ook zee. Ja, grote, ja, de, daar is, val, valt eigenlijk ook heel moeilijk wat over te zeggen. Ja, maar die... wel dat het veel is, dat weten ja, we wel. Dat het veel is, en ja. als jij daar nou als, als, als Amsterdammer, wat doe je in Amsterdam, hè? Nou, wat doe je in Amsterdam? Mensen niet, ook niet goed begrijpen is, is dat uh, het eigenlijk allemaal grotendeels van het binnenland afkomstig is. Ja. van het ja, zijn schepen die dat uh, lozen of. Uh... Uh, mensen die op het strand uh, hun plastic achterlaten, maar nee, 80% komt gewoon doorweg van het binnenland. Ja. Dus ook vanuit München of uh, uh, uh, weet ik wat, Arnhem, zo, zo als het maar een plaatje ergens in de buurt van een uh, rivier is. Ja. En ook al is het niet in de buurt van een rivier. Ja, via slooten gaat het ook? Ook via sloten, ja. Ook al is het ja. niet in de buurt van een rivier. Als het in een slootje komt, het plastic, dat plastic blijft heel lang goed en dus heel geduldig. Dat komt op de uur wel ja. een keer in die oceaan. Maar, wa maar wat ik wou zeggen, het is natuurlijk een mooi initiatief... maar jij in je eentje en, en een paar vrienden... Ja. En die ja. enorme... Maar S moet je nou eens kijken. Jij belt mij nu. Ja. Ja, dat is niet ja. gering, hè? Ja. Dat ja, heb dat je toch neat. mooi bereikt. Ja. Nee, uh, ja, je kan denken dat, dat, dat, dat je in je eentje niks kan doen... maar uh, helemaal niets doen is, in mijn, mijn, uh, oh, uh, is, is geen optie meer het enige wat dus geen zin heeft is niets doen. En ik merk dat doordat ik dat ben gaan doen en doordat ik er ben over gaan schrijven. En doordat ik allerlei, ik maak ook kleine filmpjes en voorlichting. En dat ik nu met die bol bezig ben, dat er steeds meer mensen over na gaan denken. Die bol? Ja, wat uh, doe je de, met glo die bol? de globen. De globen. Ja. Want, want wat doe je met het plastic? Uh, ik, ik, de, het afval wat ik verzamel, dat scheid ik thuis. Dus het gewoon een blik en papier, dat gaat bij het afval. Het plastic bewaar ik apart. En van uh, dat plastic maak ik een grote wereldbol van vijf meter in diameter. Ja. Uh, die nu voor driekwart kwart af is. En die komt op 21 juni in het ei te drijven, te dobberen. Ja, want jij bent fotograaf, hè? Ja. Dus uh, ja, heb alsof. je er al veel foto's van gemaakt, ook van al, dat, al die rommel? Uh, nee. <lacht> nee, dus dat, nee. Daar, daar je... Ja, ik heb wel foto's gemaakt, maar niet heel veel. Uh, ik, ik ben gewoon mensenfotograaf en... Niet uh, al, al die rommel fotograferen, want het stimuleert volgens mij mensen toch niet om het op te ruimen. Ja, maar zo'n zo globe krijg je ook wel in elkaar? Ja, ik, ik, ben, ik, ik, ik, ik heb een kunstacademieopleiding uh, uh, gehad. Ja. En uh, ik ben ook gewend om uh, driedimensionale voorwerpen te maken en dat dan weer te fotograferen. Dus, uh, maar de, ik heb het nog nooit zo groot gemaakt. Ja. Zo, zo groot want een... hoe groot wordt die? 5 meter, in 5 meter. meter En wat ik nou wel grappig vond, is dat de, de, je hebt een website hè? met, ja. met de, de stichting Clean, K-L-E-A-N. Ja. -e ja, en, en de, de website, het, hoe heet die ook weer? En de web, website heet Clean Worldwide, dus met een K. En dat staat dus ook voor klagen, loont echt absoluut niet. Ja, precies. Maar even wat ik wou zeggen. Daar stond dat jij een tekort had aan blauw plastic. Ja. Dat vond ik wel grappig. Dus er wordt te weinig blauw plastic op straat gegooid. Het, als je dan het, het, toch blauw pla of plastic op straat gooit, laat het dan blauw zijn. Nee. Eigenlijk heb ik heel veel plastic, maar uh, tijdens de bouw ben ik, uh, heb ik pas besloten dat ik het eigenlijk alleen maar van flesjes ga doen. Dus oh. Ik heb heel veel plastic zakken en heel veel witte flesjes enzovoort, uh, van die blanke flesjes. Maar uh, ja, de, de wereld bestaat voor 70% uit oceanen, ja. uit water, dus ik heb heel veel blauw nodig. Maar de waterflesjes zijn voor een belangrijk deel blauw toch? Ja, ja goed. Ja, dat klopt. <lacht> maar ik, ik heb vandaag, er uh, is een ander leuk initiatief uh, in Amsterdam uh, bezig. Die ook aandacht vraagt voor de plastic soep, en dat heet Plastic Wil. En die verzamelt ook flesjes. En die uh, heeft voor zijn project, omdat hij een boot gaat bouwen, heeft hij alleen maar blanke flesjes nodig. Die is ruikt uh, Wat zeg je? Je kan ruilen met hem. Ja, precies, en dat hebben we net vandaag gedaan. <laughs> Heel goed nog. <man. laughs> ja. ja. ja. We hebben gewoon echt een auto echt afgeladen, vol met witte flesjes er naartoe gebracht, of met blanke flesjes. En uh, met een auto afgeladen vol met blauwe vleesjes weer teruggereden. Ja, dus fantastisch. Dus ja. die, die, uh, die globe die, die is 21 juni af en dan wordt die in het ei gelegd? Ja. En dan breekt Hoor die langzaam I. af en dan vinden we die globe ook in kleine stukjes straks weer terug in de, <laughs> de plastic soep. Ja. Nee. Dat, dat, nee, het zit allemaal goed vast. En uh, het kan winter uh, 12 kan het doorstaan. Dus, uh, nee, ja. dat, dat, dat gaat wel goed. Uh, ja. En er komt een lamp in, hè? En er komt uh, licht in. En, en die blijft daar heel lang uh, liggen. voor maanden. Tot, tot 21 september. En 21 september is uh, de Keep it Clean Day. Dat is de dag waarmee we met zoveel mogelijk Nederlanders, heel Nederland, in één dag schoon gaan maken. Oh, dat is beloofd. Ja, dat is mooi. Keep it Clean Day. Kle en dat moeten mensen in de gaten houden. Ja, 21, keep it clean day, 21, 21 september. Op 21 september. En dat is uh, de dag dat hij er weer uit gaat. Want dan houdt de wereld van zwerfvuil op te bestaan. Oh, wat goed. Ja. Een belofte. Mooi. Ja. Zo'n voorspelling, die horen we graag. Ja, nou, he heel veel succes. Ik hoop dat je heel veel mensen vindt om, uh, om, om daaraan mee te doen. En wat gaat er dan met die uh, globe gebeuren? Uh, dan wordt hij gewoon, uh, zoals het nu lijkt, wordt hij ontmanteld. Ontmanteld. Ja, en misschien dat het geraamte nog wel even bewaard blijft om het eventueel in een andere stad een keer uh, opnieuw uh, te gaan doen. Maar eigenlijk hoop ik dat, uh, <laughs> dat het daarna niet meer hoeft. Ja. Ja, nee, ik vind het een hartstikke mooi initiatief. Ik deed ja. net misschien heel eventjes alsof het geen zin had... maar dat vind ik helemaal niet. Dus ik, ben, ik, ik, ik gun je het allerbeste. Ik hoop dat heel veel mensen naar de site gaan. Zeg nog even wat het adres is. Uh, cleanworldwide.nl En dat er dan heel veel mensen op 21 september... en daarna en daarvoor gaan meedoen met het opruimen van plastic. Ja. Peter Smit, ja, dank ja, dan wel voor het dan. wakker, wakker blijven. Ja. Tenminste, ik weet niet of je normaal altijd wakker bent op de, deze tijd. Maar uh, bedankt nou, voor het gesprek. Me meestal op een andere plek dan. Ja, precies. Hey, uh, het beste. Misschien ga je nog naar die plek toe. En veel ja, plezier ik, dan. en kom gerust kijken. Na 21 juni. Hey, ja, ja, ja. ja, bij ja. De, dus nog een keer de plek? Bij het AI, bij de pompverbinding in Amsterdam-Noord. Aan Goed. de noordkant komt om te Nou, we gaan allemaal ja. kijken. Dankjewel, hè. Oké, okay, daar. Dag. Dag. picture something it's beautiful. It's it is all blue. I see a sunset.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 to Heart. Jason Mraz was dit met The Freedom Song. Dat komt van het album A Love is a Four Letter Word. En dat album is in april dit jaar uitgekomen. Het is de tweede single, het is de opvolger van de top 10 hit I Won't Give Up. Dit heette The Freedom Song. Wij hebben het over oceanen, over de zee. En aangezien de zee iets dichter bij ons ligt dan de oceaan... heb ik de vraag maar op de, op de zee gericht... Namelijk, op welke manieren heeft u met de zee te maken gehad in uw leven? Welke avonturen heeft u in, aan of op zee beleefd? Misschien heeft u wel ooit gewerkt op zee als visser... of op een platform, olieboorplatform of nou, iets anders. En misschien heeft u wel eens gejutterd. Ik zag laatst een filmpje, dat was wel leuk, wat je daar allemaal kan vinden. Dat is heel bijzonder. Um, misschien heeft u gewoond aan zee, woont u er nog steeds, gedoken in zee. Vertel ons uw verhalen uh, en bel ons 0800-1121. Mailen kan naar casaluna.ncrv.nl, casaluna.ncrv.nl, twitteren. Hashtag Kazaluna. Even kijken, die hebben we hier. Uh, een uitkijksteen aan het slufter strand op de Maasvlakte kan er uren zitten. Oh, dat, dat heeft hij oh ja, wel mee te maken trouwens. Uh, Jeroen Vegel schrijft: uh, Vroeger uh, in Zoutelanden, Zeeland, is dat op vakantie uren op het strand vertoefd. Verder gewerkt bij de strandwacht, af en toe uh, aan het zeevissen. En ja, die zaten die er een paar keer in, maar die heb ik nu gehad. En dan uh, de mail, ja, die persoon gaan we even bellen, dus dat laat ik nog even zitten. Dan gaan we maar naar de telefoon. Uh, aan de telefoon, Ben. Goeienacht. Klaas? Ja? Vriendelijk, goedemorgen, amigo. Goedemorgen. Ah. <laughs> ik, ja, daar zijn we weer. Ik heb zes jaar op zee gevaren. Oh ja. Ganaal en vissen. En waar voer je dan? Uh, vanuit Lauwersoog. Oké. Okay. En, en, uh, en, en dan verder zeeën of vast het vrij dichtbij? Uh, mm, mm, mm, tot aan Denemarken. Oké. Okay. Uh, mm. En ik heb een uh, aantal dingen geprobeerd. Hè. Maar uh, toen dacht ik, nou, laten we maar eens op Caboyal gaan vissen. Dat kan aan één uh, korter. Hè. Ik wil trouwens één ding zeggen. Hè. Ja. Ik wil het even opnemen. Hè. Uh, met wat al, ik net al allemaal heb gehoord. Hè. Ja. Ik wil even een hart onder de riem steken aan alle visserlui die in Nederland hun beroep doen. Ja. Oké. Okay. Oké. Okay. Dat is klaar. Dat hebben we gezegd. Dat heb ik gezegd. Maar jij hebt okay. zelf ook gevaren. En, en dat, zes jaar lang heb jij dus uh, als visser naar Garnalen gevist. Garnalen ja. gevist. En, en ja, hoelang... dat was het mooi. Zo. Dat was een... Uh... Ja, want jij gaat naar de, uh, naar de supermarkt. Ja. En je haalt een bakje Garnalen. Maar het moet wel uh, even uh, in de supermarkt komen. Ja. Nou, dat is ongewaardeerd. En daarom, vandaar dat ik daar rijd. Ja, nou, ik nee, heb dat heb ik. Maar wat... ik wil even naar je eigen... Want hoe lang is het geleden dat je gevaren hebt? Oh, dat is jaren geleden. Maar ik heb het wel zes jaar gedaan. En op garnalen dus? Uh, en daarna op kabeljauw. platvis heb ik ook geprobeerd. Maar garnalen, dat was supertiet. En wat maakte dat zo mooi dan, zo aantrekkelijk? Uh, we waren alleen maar met z'n tweeën. En op kabeljauw is met z'n zessen. En met z'n tweeën en boem, <laughs> En dat werd aan boord, werd dat gekookt. En, en dan in een putje gooien... En ze in de ijschool. Ja, nee, dat, dat was de allermooiste tijd in mijn leven. Want met ze twee is leuker dan met ze zes. Uh, ja. Ja? Waarom? Ja, ja, ja waarom? Uh, ja, dat weet ik niet. Maar het, de, uh, dat is feeling. Uh. jo ge gevoel. Ja, ja, echt wel. Okay. Ja, was ze zin altijd op je nek als je met je zessen bent. Maar dat, dat, dat was me toch een mooie tiet. Hey, ik heb net naar jou gelusterd, hè, die eerste uur. Hè. Ja. Die meneer heeft gelijk. Oh, dat komt goed. Dat, is, dat vinden wij wel prettig. En waar, maar, waarin, waarin maar, had hij gelijk? Ja, uh, uh, maar hij moet ook uh, de visserij uh, als zodanig ook de ruimte geven. Want dat is hij vergeten namelijk. Ja, nee, maar dat heb jij nu rechtgezet. Ik wil even nog naar jouw eigen tijd. Hè. Wat was het... Het mooie van dat werk op zee. Waarom deed je dat zes jaar lang? Dat kan ik je niet vertellen. Dat moet je zelf gaan doen. Dat is werkelijk waar. Dat moet je zelf doen. En dan voel je dat. Kan je daar niks je wel... over zeggen? Wat voel je dan? Nou, heb je wel eens een hengeltje meegenomen om op uh, makrelen te gaan vissen? Uh, nee. Ja, iedereen ging over zijn nek vanzelf. Want uh, dan worden ze weer zeeziek en al dat genoemd. Meer. Maar heb je dat wel eens geprobeerd? Ben je wel eens op de Noordzee geweest met een hengel? Nee. Oké, okay. nou... Klaas, ja. je neemt je vrouw mee, je neemt een picknickmandje mee... en ik hoop dat jullie niet over je nek gaan. En als dat goed gaat, dan heb je de dag van je leven, jongen. En dat is een hm. waarheid als een koe. En maar, komt dat dan door wat je om je heen ziet? Of komt dat door het vissen? Ja, ja, ja. Ja. Maar ja. dat klopt, wat je om je heen ziet. Want je kunt ook je vrouw meenemen in het bos in, hè? Ja. Maar dan zie je iets anders, Klaas... Uh, uh, uh, uh, uh, als in het bos. Als op zee? Dat, dat, dat is compleet. Wij waren zo ver weg, hè. We, uh, we waren bijna bij de... Faroeur uh, heet dat, hè? Ver ja, faroeur Ja, ja, yeah. ja. Hey, en toen kwam, kwam de bruinvissen die kwam langs uh, uh, uh, een parkeren. Oh, wauw. Ja, echt wel. Dat is mooi. Maar je viste dus niet op Hollandse garnalen? Jawel. Oh, maar die hebben ze toch niet bij de faroeur Jawel. Oh, ja. Oh, verwarrend. <laughs> oh nee, oh nee, oh nee, sorry. Nee, toen zaten we op de cowboy ja, ja, dat was. klopt. Ja, nee, nee, nee. Maar toen, toen waren we ook uh, twee kotters. Ja, ja. ja. En dan uh, is er twee kotters aan één sleepnet. Maar ik, ik, ik, ik bedoel, ik vind het prachtig, hè, oh. waar jij mee bezig bent. En, maar... Uh, uh, als we, als we hier een slaag van krijgen, dan... Uh, en toen dacht ik, en nou moet ik Klaas bellen. Ja, dat is altijd goed. En wat doe je nu eigenlijk? Ik doe nou helemaal niks meer. Oh. En dat nou, bevalt ja, ook? Nou uh, ja, af en toe mijn kat. Ik heb een kat. Af en toe mijn kat knuffelen. Oh ja, dat is ook leuk. Oh, en nee, uh, uh, uh, uh, uh, de boel in de gaten houden en ik ben schrijver geworden. Uh, ik ga een autobiografie schrijven, daar ben ik ook uh, mee bezig... Maar uh, uh, ik, ik, ik denk... dat... Wa, wa, wa, want ik zal je één ding zeggen, hè? Tot slot, hè? Tot slot. Oh, oké. Okay. Op dit moment, hè, luisteren ze ook naar jou. Op de Noordzee. Oh. Oké. Okay. Ja, denk er goed omdat die radio aanstaat, uh, Klaas. Oh, dat is wel leuk om te weten. Nou, mooi. Dank je wel. Alsjeblieft. Hé, dank je... Hé, hé, hé, hé. En weet je wie bij mijn nummer één staat? Op. En hij deed het. Katie Menula. Menula, oh ja. ja het mooiste liedje. Oh, ah, nou, nou ja. Je hebt een goede avond. En hey, je bent ook nog op de radio. Dank je wel, hè, voor het bellen. Oké, jong. Goeienacht, hè. Doeg. We gaan naar Luc. Hallo, Luc. Hallo, Klaas. Hallo. Hoi. Ja, daar ben je. Ja, ik heb ook aan de zee gewoond, in totaal. Ja. Uh, in totaal zes jaar bij elkaar. Uh, drie jaar in Oostende. Als jonge-jongen van 16 tot. Uh, 19. Ja, klopt. En uh, toen ben ik uh, naar Den Haag gegaan, ook voor studie door Einde. Ja. En heb ik in Zeveningen gewoond. En ik zeg net ook tegen de, de mensen die, uh, die in het voorgesprek met mij uh, hebben gesproken... Ja. dat dat toch een indruk op je maakt als mens. Ik bedoel, ik ben opgegroeid als jongetje in uh, de Betuwe. In een klein dorpje, eigenlijk alleen maar weiland om ook, je heen. Ook mooi? Ja, ook mooi, maar dat... Dat um, je iets waar, waar je helemaal niet bekend mee bent, dat je dat dan toch kunt gaan missen. En Als voorbeeld wil ik daar toch een, een, een ja, anekdote aan verbinden. Het, het was een lentedag in Oostende toen nog. En dan uh, kwam ik uit school. En je gaat toch van dat weer genieten. Maar toen ben ik op het strand gelegen met mijn schooltas in mijn nek. Ja. En gewoon van dutten in die ja, vrij um, een koude lentezon nog. Ja. En toen werd ik om een uur of negen wakker, ik was helemaal koud, ijskoud en um, ja, dat heeft wel een indruk op mij en toen, vanaf toen ben ik ook echt de zee gaan waarderen. W wacht even, je, je zee... het was negen uur s avonds dat je wakker werd? Ja, gewoon helemaal van de wereld en uh, lekker dommelen totdat die zon een lang weg was uh, en dat heb ik kennelijk niet uh, goed aangevoeld. En waarom ben je toen pas de zee gaan waarderen? Omdat we uh, eigenlijk steeds vaker als mensen ook dingen als vanzelfsprekend beschouwen. En dat je dan pas eigenlijk gaat zien wat het, uh, wat het is. En juist ook omdat ik helemaal geen binding mee had. Kijk, de zeeën, en uh, zeker de zee die wij hier in uh, West-Europa kennen. Ja, dat is toch een hele bruine, uh, ja, klots met water. Ja. En je had daar geen binding mee en daarna wel? Ja. En ook de temperatuur, de, de lucht. Ik bedoel, als je de, de geur ruikt in, in een stad als uh, Scheveningen bijvoorbeeld... ruikt voornamelijk een, een rare achtige rioollucht, een poepluchtachtige frietlucht. En dat is eigenlijk heel typerend voor Scheveningen als je daar op de boulevard loopt. Hebben en ze daar poep, poepluchtachtige friet? Ja, ik vind dat altijd wel. Als, als boerenjongen ruik je toch altijd een soort poeplucht in Scheveningen. Oh, okay. En dan kan het je... Uh, ik probeer hem te beschrijven, maar het is een soort riool ja. achter de lucht. Maar, maar, nou, maar even naar de zee, hè? want je begon de waarde daarvan te erkennen en herkennen. Ja. En wat, wat betekent die zee dan? Wat, wat doet die met je, met je gemoed? Hij, uh, hij doet je bezinnen, hij doet je uitwaaien en hij laat je al die gedachten en al die impressies en al die lasten die je de hele dag vergaat en met je meedraagt. Dat, dat kan er gewoon even uit. Je kunt van je afkijken. De, de, de meeuwen, de golven. Dat, dat, uh, dat helpt de mens ook. Ga je, ga je weer aan zee wonen? Eh, zeker. ja. Daar ben, ik, uh, daar ben ik wel van overtuigd. Anders is ja. het uh, op een oude dag. Maar ik moet ook af en toe gewoon even mijn doos zee halen. En als je, als je zo het woord zee voor mezelf abstract gebruikt... Dan, uh, dan helpt dat wel. Dank je voor het bellen. Ja, ik wil je ook eens nog... Uh, Bedanken voor al die uh, Goedemorgen Nederland die je hebt uh, oh, gepresenteerd nou, in het verleden. Een tijdje geleden, maar nou, leuk dat je het nog weet. Dankjewel. Uh, een fijne uitzending, ja. Dankjewel, hoi. Goeienacht, hoi. Uh, Louis? Ja, hier ben ik. Ik uh, <coughs> kwam op wat ik, ging, wat ik wilde vertellen, dat dus je zei van... In, uh, heb je iets beleefd in zee? Ja. En dat is al jaren geleden. En toen je dat zei, dan ging het bij mij direct: ja, iets, iets heel warms, iets heel aparts. Ik heb het toen met mijn vrouw samen. Uh, het het starbt nu op het in de Helder. Het is wel wat gaan liggen, maar het was 8, 9 vandaag. Want u komt uit Den Helder? Ik woon al, uh, nou, ruim 40 jaar in Den Helder. Mm -hmm. En hebben we hebben daar een tijd, toen de kinderen klein waren, hebben op uh, de camping gestaan, vlak bij zee. Ja. En toen gingen we een keer, s'avonds, <tosses> uh, eigenlijk in de nacht, een nachtwandeling maken langs het strand. En dat was zo nauw, eind september. En heel anders als nu, dan is het uh, de zee rustig, een beetje dampig. En dan is de zee heerlijk warm, eigenlijk nog van de zomer. Mhm. Mm nou, en we liepen langs het strand en dan zie je dat, ik wist wel dat het bestond, maar als je dat voor het eerst ziet, dat is een heel apart gevoel, dan loop je langs de waterkant en zie je om je voeten allemaal blauwe lichtjes. Dat water wat naar boven komt, dat is fosforcerende uh, algen, eind dat dan, hè? Ja. Die geven licht. Nou, en dat vonden we zo mooi en toen gingen we in het water en zijn we gaan zwemmen. Maar eerst erin en dan spat je met je handen over het water en dan is het allemaal, up. Maar je hebt duizenden beestjes die de lucht in vliegen. Want dat zijn die waterspatten. Ja. En toen gingen we dan samen zwemmen. En dan op een gegeven moment zei ik tegen mevrouw. vrouw is nu al tien jaar geleden overleden. Maar goed. Eh, onder water kijken Dat is mooi joh. Nou en dan zwem je onder water. En dan elke beweging met je armen. Je benen die je maakt. Laat je sluiers. zijn net zwaaie sluiers van die groen blauwe kleur Je bent net een engel, zou ik maar zeggen. Ja. Ik weet wel niet hoe een engel eruit ziet, maar zo ziet dat er wel uit. Zo moet het ongeveer zijn? Ja, zo ziet het eruit. Dus dat maakt een hele grote indruk. Nou, we hebben een hele tijd van genoten. En uh, nou, zijn we het water uitgegaan, onze kleren aangetrokken. Hoe, hoe laat was dat ongeveer? Nou, dat zal geweest zijn in september. Ik denk, s'nachts om een uur of één. Oké. Okay. En toen moesten we, uh, noemen, uh, liepen we nog tien minuten naar huis, hè? Dat, dat is een beetje bos daar bij ons, dan loop je, na, of je naar, de, naar de tent. En toen kleden we ons uit en dat was nog het allermooiste, want je was je helemaal blauw verlicht. Dus net... waar? Ja, helemaal, dus dat die algen die zitten dan op je lijf ja. en die dus geven nog steeds licht. Hoe lang bleef, Weet je de volgende ochtend wakker? Deden ze het nog steeds? Nee, nee, want dan is het licht, hè. Dus, uh, ja, dan ga je nee, onder de, dan de slaapzak uh, kijken. Dat is toch wel een, een, een, een, een, een paar, want uiteindelijk sterven die beesten natuurlijk op je, op je, op je lijf. Ja. En maar dat was zo'n zo wonder, dat is indrukwekkends, dus dat is onvoorstelbaar. Maar zijn die beesten, um, of die algen, zijn die er dan de hele nacht? Geven die de hele nacht licht? Zijn die er het hele jaar door? Die zijn het hele jaar door, maar onder een bepaalde temperatuur geven ze dan, uh, geven ze dan licht. En heb je dat vaker gedaan dan? Ja, uh, uh, daarna wel, hè? maar dan. Uh, dan, uh, dan zie je dat. Uh, dan, en dan waarschuw je mensen die je uh, kent. Joh, je moet eens even naar zee gaan en even gaan zwemmen, weet je wel. Ja, maar het wordt nooit meer zo leuk als de eerste nee, keer. Nee, de eerste keer. Ja, dat is met alles, hè. De eerste keer je leven weer En dat gelijk kreeg ik dat, ja, dat ontzettende warme gevoel... wat je dan samen had, uh, van, uh, toen jij dat dan zei... van in, in, uh, in zee, wat je beleeft in zee. Ja. En dat is dan letterlijk. Ja, nou, mooi verhaal, Louis. Ja, en ook een hele mooie ervaring. Dus onthouden het als een keer in september in de buurt bij, bij zee en je ziet dat. Ja. Eh, S'avonds in donker. En je ziet dan die de, oh, je ziet meteen op het strand dat je loopt rond je voeten staan dan lichtjes. En eh, het, is, het is groen En dan nog eens aan Louis, denk en de zee in Duiken. Ja, en zijn ze overal? Ja, en, en zover ik weet, ook aan de andere kant van de oceaan, in tropische landen, komt dat ook voor. Hm. Maar uh, hier, ja, uh, het, is, het zijn gewoon de algen die in zee zijn, hè? maar onder bepaalde temperatuur gaan die, gaan die licht geven. Waarom, weet ik niet. Ik heb het al eens gevraagd en niemand weet het. Dus misschien iemand luistert dat een deskundige kan zeggen hoe dat dan voorkomt. Maar het is een bepaalde temperatuur, een beetje dampig, hè? dus dat de zee eigenlijk een klein beetje opdampt. Van de warmte nog weer wel. Ja. En de temperatuur in eind september moet dan ook behagelijk zijn, hè? Ja. Nou, mooi. Mag ik nog één ding vragen? De, hoe, hoe is het om, om al zo lang in de buurt van de zee te wonen? Oh, dat is heerlijk. Maar uh, <coughs> ik slaap een camping in de Bossen. <coughs> oh. Maar het is gewoon zo dat is uh, ja, uh, met storm, hè? Nou, naar zee en dan ja, lekker uitwaaien, ja, ik weet niet hoe dan, dan kun je alle. Gaat alle kwaaierheid of, of, of, of alle dingen, ja die gaan dan uit je lijf, is het tegen dus, want dan hang je hè, als het ware op, op de wind, weet je wel? Dat, ja. Uh, ja. En wat ook heel apart is, dan moet je absoluut niet naar het strand, dat is nou al veertien dagen terug, dan meestal is, is het je onweer is, nou soms één klap. Maar dan heb je ook wel eens, dan doet het niks anders achter elkaar doorlichten. Alles maar een bliksem, een bliksemen, bliksem. En dat is dan de bliksem uit de wolken die op zee afslaat aan zee. Ja. Maar als je dan op strand ligt, er zijn wel eens Duitsers die zijn doodgeslagen, want dan word je eigenlijk geëlektrificeerd. Ja, Duitsers en, altijd. Ja, dat is weer de andere kant van zee. Hè? De zee is ontzettend fascinerend. Ja. Nou, dankjewel, Louis. Oké. Okay. Goeienacht, hè? Ja, ook goeiedag. Dag. Dag. Uh, even kijken of er nog getwitterd is. Mm, nee, die hadden we al. Die hadden we al. Telefoon is er nog wel. Haar uit Amsterdam. Goeienacht. Hallo, goeienacht. Hallo. Hoi, Klaas, met, met haar uit Amsterdam. Een vaste pen bellen, geloof ik. Oh, ja. ja. Ik... Ik... Ja... Ik heb deze mensen, ja, behalve die eerste, niet zo vaak gehad, geloof ik, hoor. Maar, maar ja, okay. goed, er zijn meerdere uitzendingen. Ik hoor ze ook niet allemaal, moet ik, ja. <laughs> ik heb heel eerlijk Ik heb heleboel uh, leuke leuk verhalen over de zee. Vertel. Uh, ten eerste wat die man net vertelde over dat fluoriserende... Uh, die alginde in het zeewater. Daar kan ik ook nog een leuk verhaal over vertellen. Uh, ik heb ooit een, uh, een uh, zeilreis gemaakt van... Uh, ik hoor mezelf drie keer echt al. Klopt dat oh. nog steeds? Heb je de radio... Uit? Ik heb hem helemaal uit, dus ik weet niet wat het is. Ik weet ook niet wat het is. Je, wij ja. horen jou wel gewoon goed. Oké, okay, nou, dan ga ik gewoon doen, mevrouw. Maar ik kom een paar keer recht eh, Maar goed. Uh, ik, in, in de 70 jaar, 80 jaar heb ik een zeilreis gemaakt van Amsterdam naar Kopenhagen. Oh, leuk. Met de Grey 14. Een, een korter. De een, een Grey 14 kwam uit Greepshell. Uit Duitsland, Noord-Duitsland. Ja. En die was van een vriendin van mij waar ik vroeger toen op een uh, toneelclub mee zat. Ja. Oh. En uh, nou, die charterde dan uh, met de boot. En dan gingen we naar. Uh, ze gingen uiteindelijk naar Leningrad. En ik mocht meevaren tot en met uh, Kopenhagen. En het was zo'n gekke reis. Dat zal uh, ik nooit uh, vergeten. Het was zo mooi met een hele groep mensen. Een man of tien. Met Albert Jan Zeilenmaker. De pianist van Jan Blazen. De gitarist. Ja. En uh, aan boord liedjes spelen. En avontuur op zee. En op zo'n oude uh, houten kotter. Weet je. Die je kraakt in zijn voegen. En. Uh, zeilen omhoog en uh, nou, gaffel getuigd en zo. En, Wat is het dat er weer gaffel getuigd? Gaffel getuigd is uh, een oude vierhoekzeil, zeg maar. Geen topzeil, geen driehoekzeil, maar ja. een gaffel. Ja, een gaffel. Ik, ik weet het niet. Ja. De gaffel. En uh, nou lagen we bij de Schelling uh, uh, te wachten dat de wind ging liggen. Want uh, er stond een behoorlijke storm en toen moesten we een tijdje wachten, dan een paar dagen, en toen gingen we door via Ter Schelling omhoog, zo door naar Kielerkanaal langs de Duitse kussen, Kanaal door, oplopen op, op, op zo'n door naar Kopenhagen. En op zee dan maakt hij dan het uh, dek schoon, hè? met ja. de putsen uh, zeewater. En wat die meneer net vertelde, dat, dat klopt ook. Als je de zeewater over je dek gooit van je boot, je gaat schrobben dan geeft het allemaal licht. Ja, mooi hè. Dat uh, echt is echt een prachtige uh, ervaring. Is ja. En en de, dus, ja, sorry. Ja, ik heb dus veel gezeild dus in het verleden, meegezeild. Uh, ik ben een keer naar, uh, van Heimuiden uh, naar Lowerstift ge gezeild, uh, Lowerstift Great Yarmouth, dus in, een, in Engeland. Mm -hmm. met uh, de, de, Even kijken, dat was de Norseman Dat was een tweemaster. Een 18 meter tweemaster. En uh, 110 zeemijl in 20 uur gezeild, dus daar is steven. Dat is behoorlijk snel. Ja. En hoe, meer, hoe meer storm, uh, hoe meer ik ga leven, zeg maar. Ja, word je daar echt uh, ja, van? Ja, echt. Dan word ik helemaal, kom ik helemaal tot leven. Zie mensen om jij nu allemaal. misselijk worden, wit wegtrekken. Wit, wit, wit wegtrekken. Ja, ik weet niet. Heel gemeen, maar dan ga ik juist genieten. Ja, kan, kan het jou niet hard genoeg waaien? Nee, ik kan hard genoeg stormen. storm. Ik, ik wil helemaal wakker. Ja, dat, kan, dat zou ook wel worden waarschijnlijk. Maar of ik nou zo blij zou zijn, dat weet ik niet. Ik word ontzettend blij. Ja, ik ben aan de kust geboren. Ik ben. Een, ik, ik ben heel, heel leef, in Noordwijk Roud, geboren. en In Velsen opgegroeid. En, en Muiden, Bevenwijk en zo. Hele leven gedomineerd door de zee. Dus uh, veel. Ik heb ook. Uh, Al die uh, ga ik naar eilanden toe op vakantie. Nou, bijvoorbeeld naar Gomera ben ik een, tij, een paar keer geweest. Ken je Gomera? Mm, Gomera? Nee, nee, nee. Of naar Tenerife? Nee, ken ik niet. Dat is een heel mooi eiland. Een vulkanisch eiland. Hey, dus, Zeil je daar dan naartoe of vlieg je daar naartoe? Daar vlieg ik dan eerst naar Tenerife toe en dan ga ik dan vandaar met de boot naar Gomera. Oké. Okay. En uh, daar heb je, dat is een vulkanische eiland, dan heb ik dan een keer een rondvarttocht gemaakt rondom het eiland. En dan zie je rondom, het eiland zie je allemaal dolfijnen rondom ah, het eiland. Ja. En uh, nou, dat is gewoon helemaal te gek. En het zijn gedeelte van het eiland, daar heb je dus rotsen die, uh, die maken geluid van uh, uh, orgelpijpen. Orgel, die gewoon orgel, orgelstuk op zee, zeg maar. Door de wind, dat heet los organos. En, uh, nou, wat wil je dan meer avontuur? Dat klinkt, klinkt mooi. Ja, is er wel eens iets engs gebeurd? Engs gebeurd op zee. Ja? Uh, Als het zwart stormde bijvoorbeeld, of weet ik veel zeerovers, nee, nou, dat het, zal wel niet. Dus dat is me gelukkig bespaard gebleven. Wel, wel ja, ik, wel weet ik nog een herinnering uh, in mijn jeugd... dat ik uh, 11, 12 jaar was een antvisser was in, uh, in Amuiden. Rijken in zijn, op de pieren. Nee, niet op de pieren, maar op zo'n duktalf. En toen uh, zat ik te staren naar mijn dobber... En op een gegeven moment was ik zo rozig geworden, toen flikker ik zo in het water. En toen zat ik in een draaikolk. Oh, en? <laughs> nou, ik weet niet, toen was ik 11, 12 jaar, heel jong. Ja. En uh, dus ik, uh, nou, ik ging mee met die draaikolk. Ik ging gewoon, uh, uh, natuurlijk ging ik mee met de draaikolk. Als je gaat tegenspartelen, dan ga je verzuipen. Wist je dat trouwens? Nee, dat is een nuttige, nuttige lid. Ik... Nou, als je dus in een draaikolk komt, je valt in het water, ja. dan moet je gewoon meeswemmen met die draaikolk. Dat is heel, heel eng is dat om te doen, want je gaat heel diep onder water je krijgt water naar binnen ook. En je moet meeswemmen en dan, uiteindelijk, uh, als je diep onder water bent, dan zwem je weer uit uit die stroming van die draaikolk. Okay. Dan kom je hier boven water. Want die houdt Zo... er dan weer mee op met draaien, die kolk? Ja, ja, ja, ja. ja. Okay. En uh, ik heb wel een bijna dode ervaring. Maar maken. wist jij dat als 11-jarig jongetje al? dat wist dat, dat, dat, dat, dat ik. Dat doe je intuïtief, hoe zeg je dat? Uh, ja, intuïtief, ja, ja. Mooi. Dat is misschien een tip voor mensen die ooit eens een keer dat meemaken. Je, je weet, weet het nooit. Het nooit tegen, nooit, uh, tegen een draaikolk instellen. Kijk, dat is een hele nuttige tip van in k om uh, tien minuten over half uh, twee. Hé, hey, mag, ik, mag ik jou bedanken, hè? Ja, tuurlijk maar. <laughs> nou, bedankt dan. Okay. Leuke verhalen. Bedankt voor het bellen. We zijn allemaal een druppel in de oceanen. Zo is dat. Even okay. nadenken. Ja, nee, dat klopt wel. Hey, Hé, dankjewel. Oké. Okay, Wij okay. gaan even wat muziek draaien. En die komt, als het goed is, van Sabrina Stark, All In Line. Tell you straight, withhold the truth, yes that's the way they do, so sad but it's true now, chances are they say you are by far their biggest star, praise the please you, nice to meet you, then they drop you heart. Stark, maar dat had ik eigenlijk al gezegd. Hè? All in line. Casa Luna duurt nog uh, 16 minuten. En uh, in die 16 minuten praat ik met luisteraars. En de vraag is op welke manieren heeft u met de zee te maken gehad? Welke avonturen heeft u in, aan of op zee beleefd? 0800 1121 is het nummer dat u kunt bellen. En dan kunt u in de uitzending komen. Uh, Casaluna.ncv.nl. Dat is als u wilt mailen. En dan hebben we nog hashtag Casaluna. Maar dat is nog steeds niet bijgekomen. En de mail. Nee, ook niet. Maar de is wel, gelukkig. Albert, goeienacht. Goeienacht, met Albert Bolinkers Engelo. Hallo. Mijn uh, ervaring met uh, de zee is het uitstrooien van de crematieas. Oh, want u, u werkt uh, als uitvaart? Ik ben. Uh... Uh, uitvaartvoorlichter, dat wil zeggen ik geef voorlichting omtrent wat alles wat mogelijk is uh, bij een uh, uitvaart. Ja. En uh, op die manier ben ik ook een keer uh, door nabestaanden uitgenodigd om mee te gaan met zo'n uh, vaart. Oké, okay. dat oh. is uh, zeer interessant. Hoe was dat dan? Nou, je gaat dan uh, of vanuit uh, IJmuiden of vanuit Scheveningen ga je met een uh, bootje waar we ongeveer een man of tien uh, op kunnen. Ja. En dan heb je dus uh, van het crematorium de kartonnen koker meegekregen uh, bij de as in zit. En dan uh, ga je dus uh, uit de kust varen, uh, wel binnen de territoriale wateren. En dan ga je die koker leerschudden uh, uh, boven de zee. Of je neemt eventueel een urn die is uh, gemaakt van een soort zoutmateriaal. Dan laat je de urn te water en de zout lost op en de as wordt ook in het water opgelost. Oké. Okay. Dus die mensen gooien de, de, de urn er ook bij? Ja, ja dat is dus een, een, een urn van, van een zoutoplossing. Maar, maar waarom doen ze dat dan? Want het is, het is toch wel mooi om dat te zien waaien en dwarrelen? Ja, wat is op een gegeven moment uh, waaien? Uh, de een doet uh, op een gegeven moment uh, met een uh, vuurpijl. De ander doet het gewoon uh, amshalve uit laten strooien. De ander doet het op een strooiveld. En uh, ja, dat kun je zelf voor kiezen wat je wilt. En, en de zee, wordt, dat vaak, wordt die vaak gekozen? Ja hoor, maar regelmatig gekozen. Toch wel, uh, ik wil niet veel zeggen, maar toch wel één keer in de 14 dagen. En dat van, vanuit Hengelo? Nee, dat is een bedrijf die zit in Scheveningen. Oh, oké. Okay. Maar die kan in principe van elke kustplaats kan die uitvaren. Ja. En, en, en waarom, waarom kiezen mensen daar vaak voor? Ja... Uh, Stel je bent op een gegeven moment uh, eigenaar van een plezierjacht en je hebt vaak gevaar. En dan zeg je op een gegeven moment, nou ik wil uitverstrooien worden op het water. Ja. Uh, en uh, ja, ik, uh, ik vind op een gegeven moment, uh, iedereen heeft de keuze tegenwoordig in verband met de lijkwet. Uh, om dus een uitstrooien zelf te bepalen. Nou ja, dan is, vind ik uh, uitvaart uh, op zee vind ik ook een heel mooi iets. Je hebt ook uh, normaal een zeemansgraf. Dus... Uh, ja, het is mooi. Kun je, nog, kun je nog eens uitleggen waarom het zo indrukwekkend was? Uh, het was voor mij de eerste keer dat ik het zag. Maar ook de ervaring dat er dus uh, iemand overleden is... die dus uh, in een grote uh, massa van water uh, oplost. En zeg maar dan weer één met, uh, met de wereld wordt. En dat hm. vond ik uh, zeer indrukwekkend. Want uh, ja, een, een, gewoon een begrafenis, dat uh, kent iedereen, een, een crematie kent iedereen. Maar een uitvaart uh, met dus uitstrooien op zee is zeer indrukwekkend. Ik dank je wel voor het verhaal, Albert. Bijzonder graag gedaan. Goeienacht, hè? Goeienacht allemaal. Doeg. Paul. Ja, dag, Klaas. Hallo. Hallo. Um, ja, mijn verhaal, hè, over de mijne. Ja, over de wat? Mijnen, hè? Die, in zee, uh, die aan de kust begraven waren, destijds uh, pal na de oorlog. Ja. Ik, uh, wij gingen vroeger vaak naar Zandvoort. En nu kan ik me ook... Uh, ik ben in 1943 geboren, april. Ja. En in, ik kan me ook nog van het bevrijdingsfeest dingen herinneren. Toen was ik twee jaar en haast niemand gelooft dat. Maar uh, dat kan ik aantonen. Maar goed, uh, wat gebeurde er? Wij gingen naar Zandvoort... En op een gegeven moment ben ik verdwaald. Want er waren stukken strand waar je dus kon recreëren. Maar andere stukken waren afgezet. Mm -hmm. nou, er stond natuurlijk een groot bord. Maar ja, ik kon als jongetje van 2, 3, 4, ik weet niet wat, ik was, niet lezen. En toen liep ik zo langs de vloedlijn. En op de golven dobberden hele grote zwarte eieren, als het ware, heen en weer. Yeah. Met een paar gaatjes erin. En ik werd er zo bang van... Dat ik, gelukkig, hè, nou, dan ben ik dus naar de duinen gelopen. Ja. En daar ben ik verder gelopen. Was er niemand die op jou lette? Nou, ja, mijn vrouw zegt nu wel, Goh, heb je moeder dat niet zo goed op je gelet? Ja. En uh, ja, hoe ging dat? Uh, en wat ik ook zo vreemd vond, ik kan me nog herinneren dat ik die grens overging, hè, dus van afzetten en niet afgezet. Mm -hmm. Dat daar een vrouw in zo'n grote rieten strandstoel zat te lezen, maar die ja, mij ook niet zei van, hé hey jongetje, wat doe je daar? <laughs> Kijk nou toch uit. Ja, heel vreemd. En toen ik daarboven, nou dat was al s'avonds laat, en toen werd ik gevonden door een Canadees... Maar tenminste, ik noemde toen iedere jongen, dienstplichtige jongen met een uh, pak noemde ik een Canadees. Die onverstaanbaar brabbelde. <laughs> nee, het was gewoon een dienstplichtige soldaat. Ja. Maar ik noemde alles een Canadees. He, wat een, uh, wat een uh, militair, uh, wie er militairen waren. En uh, ja, dat was achteraf toch wel een heel hachelijk uh, avontuur. En oh ja, en later, toen ik een jaar of 16 was. toen had ik het er nog eens over met mijn vader. En ik zeg: Ja, wat waren dat voor. Ik zeg: Mijnen, die hebben toch stekels, zeemijnen? Ja. En toen zei mijn vader: Nee, hij zegt dat moeten afgeworpen vliegtuigtanks geweest zijn. Want toen gingen vaak dus Duitse vliegtuigen naar Engeland. En als ze terugkeerden. Dan, nou, vaak stortten ze ook al neer, omdat ze dus brandstofgebrek hadden. Maar dan wierpen ze ook hun lege tip, vleugeltiptanks af. En dat moeten die grote zwarte eieren geweest zijn waar ik zo bang van was. Maar die waren dus niet zo gevaarlijk dan, denk ik. Nee, die, maar die vloedlijn, daar waren ze nog begraven, die uh, mijnen. Ja, ja, En ik weet eigenlijk niet wanneer ze nou precies al dat soort spul hebben opgeruimd. Was dat nou negatief 46 of 47... Uh... Maar eigenlijk om ook te weten hoe oud ik toen was. Ja, maar ja, waarschijnlijk heb je dus veel geluk gehad. Wat zeg je? Waarschijnlijk heb je veel geluk gehad. Ja, ja. dat is dat ik, dat ik bang werd van die dingen... en van de vloedlijn wegging en bij de duinen weer gaan lopen. Ja. En weet je nog hoe blij je moeder was toen ze je terugzag? zag? En ik werd ook door die soldaten gedragen. Op, op zijn rug en over zijn schouder zag ik zijn geweer. Nou, dat vond ik prachtig. hè? Ja. En ik dacht, nou, dan kan ik de vriendjes op straat straks vertellen dat ik uh, een geweer gezien heb. Ja. Mooi avontuur. Ja, dus dat is uh, mijn verhaal, Klaas. Dank je wel voor het bellen. Okay, Goeienacht, graag, nacht, hè. Uh, kijk even naar de, de tweets die binnengekomen zijn. Wisse die schrijft morgen vaarbewijsexamen. Nu slapen met Casa, Casa Luna met als onderwerp de zee. En dan schrijft Gonda 64 De zee, geweldig. Het stormt nu op een camping op Vlieland. Het is rustgevend als je de combi zee en wind op je laat inwerken. Kijken naar de mail. Nee, nog steeds dezelfde. Dan aan de telefoon nu Nelly. Goeienacht. Ja, hallo. Hallo. Ik uh, spreek over een hele tijd terug. Dat is 1939. Zo. Toen was ik 15 jaar. En uh, wij mochten bij grote uitzondering een reis meemaken... met mijn vader, die kaptein was... Naar, van Nederland naar Istanbul. Uh, op de terugreis uh, naar Nederland... brak inmiddels de oorlog uit tussen Duitsland en Engeland... En mijn vader had uh, lading in voor Duitsland. Die moest uh, in Engeland uitgeladen worden. Daar lagen bij White honderden schepen te wachten om uh, uitgeladen te worden. En wij moesten dus zo lang, wij moesten inmiddels alweer naar school. Het was een beetje uh, september, dik september, bijna oktober geworden. En uh, wij moesten dus zien dat we met de battevier overkwamen naar Nederland. Mijn ja. vader had een brief meegegeven voor de kapitein... dat we een goede hut moesten hebben, een buitenhut enzovoort. Maar we kwamen daar op die battevier, die was overvol. We kwamen terecht in de roksalon en we, we sliepen op de grond... En dat, het dus dat, vanuit, dat was wel uh, een, is... een beetje anders, afloop. Uh, mijn vader is toen nog één keer in Nederland geweest... en heeft de hele oorlog gevaren voor de geallieerden. En wij gingen dus terug met die 4 En onderweg zagen we dan al die drijvende mijnen drijven... met die grote stekels eraan. En dat vonden we wel interessant... Maar uh, vlak voordat wij terugkwamen aan de kade in Rotterdam... Uh, was er al een boot, een schip, op de mijn gelopen, En de hele familie die zat dus in du duizend angsten... want ze wisten niet precies welk schip dat was. Dus ze dachten, nou ja, misschien is de hele familie wel uh, vergaan met dat schip. Dus ja. het was een enorme spannende tijd... Dus uh, ja, dat was een, een hele belevenis. En hoe lang duurde die terugtocht? Pardon? Hoe lang duurde die terugtocht in die rookzooi? Nou, dat duurde ja, die hele reis die duurde natuurlijk uh, eigenlijk anderhalf maand. En uh, ja, wij zaten op een vrachtschip met passagiersaccommodatie, waren nog uh, nog diverse echtparen aan boord. En dat was natuurlijk uh, ja, iets heel bijzonders. Eigenlijk mocht de familie nooit mee, maar omdat mijn moeder eigenlijk nooit gebruik had gemaakt van uh, de mogelijkheid om één keer per jaar als kapiteinsvrouw mee te varen, mochten wij als kinderen ook een keertje mee. Ja. Dus dat was natuurlijk wel heel bijzonder. Ja, maar wel het werd een veel grotere avontuur dan je vooracht, vooraf kon bevoeden. Ja, ja, wij kregen op een gegeven moment. Uh, een moest er een hele grote rode- en blauwe vlag op het dek geschilderd worden. Want Nederland was toen nog neutraal. Ja. En uh, ja, het was toch wel een hele, hele spannende tijd. Ik begrijp het. Eigenlijk hadden we beter in Engeland achter kunnen blijven. Maar ja, dat wist je toen ook niet. Nee, Want nee, wij hebben een barre tijd gehad in Nederland. En uh, wij kregen dus geen salaris meer uitbetaald. Van je vader? Hoe we het gezet hebben, dat weet ik eigenlijk nog niet. Maar uh, wij hebben dus vijf en een half jaar, althans mijn moeder zonder salaris moeten doen... omdat mijn vader... of in Amerika... of in Portugal... uitbetaald kreeg. Ja, maar dat is uiteindelijk dus, wel, wel de... gelukt. Nelly, ik ga ja. je bedanken, want... Hoi, uh... ja? okay. Dankjewel voor het bellen. Hè? Goed hoor. Goeienacht. Bye, ciao. ciao. Want ik wil nog een klein stukje laten horen van een, een mooi liedje over de zee. We kunnen het niet helemaal laten horen, maar wel een deel. Dus Paul van Vliet, Over de Zee. Weet u wie er straks ook in het reservaat komt? De badman de Batman van onze Noordzeestranden die ons uit zee haalt als we te ver in zee gaan. Die komt in het reservaat, want we gaan straks niet meer in zee. Laat staan te ver. De zee heeft me verteld dat hij zo moe is. Hij zei dat hij er zeer beroerd aan toe is. Hij zei, wat is daar toch bij jullie? Allemaal aan de hand. Doen jullie toch tegenwoordig allemaal op dat land? Hij zei: er komen tegenwoordig steeds meer van die dagen. Dan kan ik alle vuile rotzooi haast niet meer verdragen. Dat zei de zee die me vertelde dat hij moe is. Die zei dat hij er zeer beroerd aan toe is. Ik hoor dat er bij jullie af en toe wel een rapport verschijnt. Dat na de eerste onrust, dan weer ergens in een la verdwijnt. Van de een of andere waardeloze functionaris. Die vanwege het toerisme, niet wil weten dat het waar is. Dat het waar is, als ik zeg dat ik zo moe ben. Dat het waar is, dat ik er zeer beroerd aan toe ben. Ja, vroeger vond ik het fijn, wanneer het zomer was geworden. Met al die mensen en die kinderen, dat was gezellig maar nu Nu heb ik vaak de neiging om te roepen als ze komen Blijf maar liever weg, niet te dichtbij, want dat is slecht voor u Dat zei de zee die me vertelde dat hij moe is Die zei dat hij daar zeer beroerd aan toe is Mooi liedje van Paul van Vliet. Gaat nog even door. Maar ja, we hebben er geen tijd meer voor, want Casa Luna zit erop. Uh, ik wil even vertellen dat een maandag een nieuwe aflevering is. dan met Lex Bolmeijer. En die praat met uh, Georges de Jong. En dat is de vader van Siem en Luc de Jong. Luc wel in uh, de Oekraïne op dit moment. Uh, Siem net niet, hè, Die heeft het net niet gehaald. Uh, maar hij is bovendien directeur van InnoSport.nl. En dan uh, gaan ze het hebben over het Nationale Sportinnovatieplatform... dat aanstaande maandag uh, gepresenteerd wordt. En ze gaan het hebben ook over de voetbalwedstrijd van morgen... Hè, om zes uur, nederland denemark Ik denk niet dat Luc de Jong speelt persoonlijk. Maar je weet het nooit, misschien wordt hij nog ingezet. Uh, daar gaat het dus aanstaande maandag over. Vandaag werd de uitzending gemaakt door uh, Bart Brouwer als regisseur. Rolf Scheuder deed de techniek en ik deed de presentatie met naam is Klaas Drupsteen. Zometeen krijgen wij nachtvluchten... En dat begint altijd met vlucht in het verleden. Uh, Nora is er niet. Ik zag Frank van Del hier net binnenstappen. Hallo Frank. Ja, die, heeft ook, die ziet er vrolijk uit. Heeft er zin in. Goed, ik uh, wens u veel plezier met hem. Uh, wat uh, ons betreft dus tot maandag met Lex. En zelf ben ik er weer volgende week vrijdag waar we het dan over gaan hebben. Ik uh, heb geen idee. Dat zien we dan wel. Veel plezier ook morgen bij het voetballen als u gaat kijken. Tot later.